De liefde van vier kolonels. Een spel van Pieter Justinoff, vertaald door W. Willekberg. Regie Estevries junior. Zei je? Ik zei dat we blijkbaar niets meer hebben om over te praten. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Heb je er wel eens over gedacht om zelfmoord te plegen? Lieve help, nee. Jij wel? Nee. Zeg, Kiel, Jij wilt toch niet... Ik, ik bedoel... Lieve help, nee. Mijn vrouw zou woedend zijn. <laughs> Waarom lach je? Omdat je over je vrouw begint. Mijn vrouw is niet grappig. Helemaal niet grappig. Maar ik ben niet dol op lachen. Ik ben een romanticus. <laughs> Waar zit je nou weer om te grinneken? Ik heb mijn romanticus altijd groot en mager voorgesteld met lange haren. Wil je daarmee zeggen dat je niet eens genoeg fantasie hebt om je een kale romanticus voor te stellen? Ik heb er nooit over nagedacht om je eerlijke waarheid te zeggen. Dan wordt het tijd dat je dat eens dus doet. Je mag dan denken dat je een officier van het Amerikaanse bezettingsleger voor je ziet. Maar in werkelijkheid zie je een man die maar van één ding droomt. Hoe je een bevel op de meest romantische en spectaculaire wijze niet kan opvolgen huh? Een bevel niet opvolgen? Luister goed, dan zal ik je vertellen hoe romantisch ik ben Weet je zeker dat je me dat niet al eens eerder hebt verteld? Zal ik jou eens wat vertellen? Jij bent de enige man die maakt dat ik geen zin heb om te praten Ik hou ook veel meer van de stilte ja, Spijt het me dat ik je moet teleurstellen Ik ben aan teleurstellingen gewend, beste kerel Nou, ik niet mijn gevoel voor romantiek is volstrekt persoonlijk en egoïstisch. Het is volgens mijn psychiater introspectief en voornamelijk te wijten aan de impotentie van mijn vader. Huh. Hij schijnt er dan toch maar in geslacht te zijn om jou op de wereld te zetten. Die impotentie werd overgecompenseerd door de potentie van mijn moeder en van een zekere dokter Oh, Waar zien jullie huisarts? In meer dan één betekenis. Well, well, well. Er werd een compromis gesloten. Mijn tweede naam is Perkis. Bijzonder vreemd. Mijn psychiater zegt dat het heel gewoon is en dat het verkeerd is dergelijke dingen te verbergen. Als je je hart niet lucht, krijg je complexen. Heb jij een psychiater? In Engeland kunnen we ons geen psychiater veroorloven, godzijdank. Hallo, en mee. Hallo. Is uh... ikon Inko nog niet? Geen spoor ikon Ikonenko te bekennen. De vergadering had al vijf minuten geleden moeten beginnen. Ik hoopte dat ik te laat zou zijn. Verheug je je dan niet op? Geweldig. De. de... vorige week praten we allemaal Frans. Dan kon ik jullie eindelijk eens de waarheid vertellen... zonder dat ik behang moeten te zijn voor tegenspraak. Ik begrijp niet waarom we Frans moeten spreken... als jullie allemaal Engels kennen. Ah, dat is een kwestie van eer. De volgende week moeten we Russisch praten. Ja, dan drukt die konink een kwestie van eer. De volgende week moeten we Russisch praten. Ja, dan drukt die konenko al zijn punten naar deur... En wij zitten met de kabakken peren. Ja, Nee, lak. Als die nog eens van de vergadering wegloopt... dan oh, zal het ik... is geen je vent. Intelligent? Wij moeten niet zo kleinzielig zijn om dat te misgunnen. Tenslotte zijn we allemaal intelligent op onze manier. <laughs> ja. Inderdaad. Ja. <Yeah>. Ja. Yeah. <laughs> oh. nou, het is toch vreemd, eigenlijk. Ik haat deze plaats. Deze trieste lege barak en al die... Onnozele kattenbelletjes met spoed. Belangrijker op. En toch weet ik van tevoren dat het bespijten zal om hier vandaan te gaan. Ja, het is vreemd. Of, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, Het is niet vreemd, nee. nee het was dom van mij om te zeggen dat het vreemd was. Ah, ja? Ja. Hebben jullie nooit ondervonden hoe droevig het is om een school te moeten verlaten die je verafschuwde, Of een matressen die je begon te vervelen? Hemeltje, ik begin hun altijd weer te vervelen. Dat, dat moet ik onthouden. Zeer charmante opmerkingen. Oh ja. Waarom ben jij in het leger gegaan ermee? mij? Och, mijn vader zei dat het de beste introductie was voor de politiek. Hij was een man die gehypnotiseerd werd door zijn eigen middelmatigheid. Dat zijn harde woorden over je eigen vader. Wat was hij? Minister van Landbouw gedurende tien minuten in 1912. <laughs> Weet je, Desmond... Je ziet eruit als iemand die nooit in zijn leven Lombard heeft gekend. Wel, in mijn geval moest ik kiezen tussen het leger en de kerk. Gelukkig waren er meer vacatures in het leger op dat moment... ...dus ik hoefde zelf geen beslissing te nemen. Ik was niet erg intelligent, begrijp je? Ik begrijp het volkomen. Voor je binnenkwam, zei Wesley, dat hij een romanticus was. Uh, dat weet ik. Oh ja? Ja, hij is een romanticus. Ik ben een realist. En jij... Jij bent het bijzonder aardige kerel... Dank je. Daarom schieten we een steek op. Laat eens een ogenblikje gedachten gaan over de stommiteit van onze opdrachtgevers. Wij zijn hier al sinds die betwiste zone werd ingesteld, tweeënhalf jaar geleden. En in die tijd zijn we tot geen andere beslissing gekomen... ...dan dat wij ons hoofdkwartier willen verplaatsen naar dat overhoekorde kasteel, daar Gens. Ik heb net het laatste nieuws gehoord van de mannen die het kasteel proberen te bereiken. En? Zijn ze er doorgekomen? Nee, Luitenant Koppermaker rapporteert dat hij eerst dacht dat de struiken die overdag waren gerooid... ...s nachts op de een of andere geheimzinnige manier door de dorpelingen werden herplant. Nu is hij ervan overtuigd dat de planten zodra het donker wordt vanzelf weer aangroeien. Hij vindt dat Washington een mannetje moet sturen. En doet Washington dat? Ja, als je Washington kende zou je weten dat dat wel het stomste is wat je kan vragen. Ik heb om te beginnen Luitenant Koppermaker maar een psychiater gestuurd. <laughs> jij bent sceptisch omdat jij een romanticus bent. Ik ben een realist. En daarom ben ik geneigd Luitenant Kappermakers rapport te aanvaarden. Wat bedoel je? Ik geloof in ferien. Ja, weet je, in Ierland. Ik uh... weet het, kabouters, reuzen enzovoorts. Hoor nou eens even. Ja. Ah, voilà, daar is onze rus. Kolonel Ikonenko, u bent laat. Volgens Moskou's tijd ben ik precies op tijd. Wees zo vriendelijk uw plaats in te nemen. Zeg, hoor eens even, wij hebben. Kolonel Hebt u van uw ondergeschikte reeds inlichting ontvangen over het kasteel? Ja, alles op zijn tijd. Als voorzitter... Ik moet met de grootste spoed op een beslissing aandringen. De agenda opent met een ander punt. Dan verzoek ik u de volgorde van de agenda te veranderen. Waarom? Ik heb een rapport over de situatie ontvangen onafhankelijk van het uwe. Derde luitenant Bulganov... Dat is een ernstige schending van onze overeenkomst dat de inspectie en de verwijdering van het struikgewas rondom het kasteel door het leger van de Verenigde Staten zou worden verricht. Luitenant Koppermaker handelde niet in het belang van de Verenigde Staten, maar in het belang van... De dat... woorden van derde luitenant Bulganov zijn boven elke verdenking verheven. Hij is held van Stalingrad, held van de arbeid en drager van de Soeverhof medaille tweede klasse. Dat heeft er niks mee te maken. Luitenant Koppermaker is een geacht lid van de New York beurs en heeft aan de Universiteit van Princeton gestudeerd. Zijn rapport is het enige geldige rapport. En de agenda zal er afgewerkt in de normale volgorde. Ik dacht dat je wat gestuurd naar een psychiater. Met een persoonlijke boodschap. De psychiater is een oude vriend van me. Van de beurs? Het is heel duidelijk dat het gebrek aan voortgang bij het verwijderen van het struikgewas te wijten is aan A. Het gebrek aan werklust van Amerikaanse soldaten. Wat? Die niet zijn geschoold in de socialistische leer. Huh. En B. Aan de permanente sabotage van reactionaire scheurmakers en fascistische hyena's. U kent die hyena niet, anders zou u weten dat hij hier geen politieke overtuiging op nahoudt. Desmond, zou je alsjeblieft terugvinden. Wie is daar? Ik denk dat het de burgemeester is. De burgemeester? Waarom komt hij hier? Omdat ik het hem gevraagd heb. Zonder ons op de hoogte te stellen. Best. Als je nou weg gaat, ja, ik wil een missen. Dr. Boet, kom binnen. Komt u binnen, burgemeester. Ah, prachtig, prachtig, prachtig. trouwens, Breitenspiegel. Ja, ik heb uw naam onthouden. Het is een goede oude Duitse naam. Wees dan maar af van de graven van Breitenspiegel. Oh ja, dat weet ik niet. Maar toen ik een kind was, hadden we in ons dorp een schadenslijper die Breitenspiegel heette. Hm. ja. ja, ja hm. U kent kolonel Trappel? Oh ja, ik heb de eer om u te ontmoeten. In effect, meneer de meijer. Goedenavond, burgemeester. Kolonel Wendelspaal. Ja, u moet het maar vergeven, maar zo'n naam kan ik niet onthouden. Breitenspiegel, ja, maar. Kolonel Nikolenko. Oh, da da da, niet je Ja. Hier was de loep. Waarom zit u te zitten, burgemeester? Ik moet mijn positie verduidelijken. Ik ben tegen uw bezoek hier. Hé, waarom? Dat is mij niet gevraagd. Ach, is dat de enige reden? Straks komt u nog wel op een paar andere. Goed, ga zitten, neem een sigaar. Meneer Boesch, we zullen meteen ter zake komen. Ja, u wilt natuurlijk iets vragen over het kasteel. Hè? Hoe weet u dat? Niets kan hier ooit geheim worden gehouden. Maar beste jongen, waarom zou het geheim worden gehouden? Ik ben zelf officier van een bezettingsleger geweest. Alicia in 1914. En ik weet hoe het is. Nee, beste jongens, als jullie geheimen hebben... dan verbergen jullie die maar voor elkaar. Maar niet voor mij. Mm. Mm. Ja, ja. zou u uh, ons nu iets willen vertellen over het kasteel? Ach, vergeet dat kasteel maar liever. Ik heb uw soldaten zien werken. Ik heb een Russisch officier in de struiken zien zitten die hem bespieden. En ik dacht zo bij mezelf, zoveel zweet verspild voor niets. En die arme officier kan dan de hele nacht in de struiken blijven zitten. Maar hij zal niets vinden, niets. Waarom niets? Ja, dat moet u mij niet vragen. Zelfs als ik het wist... Hij zegt maar wat... Ik weet er niets van. Maar u weet wel dat de struiken rondom het kasteel zich heel vreemd gedragen. Hè? Weet hij dat? Dan is hij verantwoordelijk. Ik weet dat het moeilijk is om het kasteel te bereiken. Moeilijk? Ja, dat is het onmogelijk, verdomme. Nou, ik heb het nooit geprobeerd. Waarom niet? Ik dacht dat nieuwsgierigheid alleen al voldoende was. Dus nee, in deze streken proberen wij het liever niet. We laten het aan anderen over. Aan welke anderen? Aan de autoriteiten. Mensen zoals u. Acht jaar geleden kwam hier een gauwleiter. Hij zag het in de verte liggen. Hij wilde er zijn bureau vestigen. Hij probeerde erop binnen te komen en. faalde. Lieve hemel, we zijn er niet in Tibet. Wat is dat toch allemaal voor geheimzinnigs? Maar daarvoor kwam er hier iemand van de Gestapo. Hij probeerde het en hij. faalde. Nu zit hij in een krankzinnige gesticht. Waarom? Doordat de mislukking een schok teweegbracht in een geest die toen der tijd gewend was aan succes. Wij verspillen onze tijd. Ik zal ongeacht het besluit van deze vergadering... ...vanavond het bevel geven dat Sovjet-troepen het struikgewas moeten verwijderen... ...en het kasteel morgenochtend moeten bezetten. Ik verzoek u, mijn kolonel, dat bevel niet te geven. Ik weiger nog langer over deze zaak te discussiëren. Onze positie hier is onmogelijk geworden. Door... A. Het gebrek aan initiatief van de Amerikaanse troepen... ...die het struikgewas verwijderen. En B... De Wall Street Ik heb een schoon genoeg ge van Konenko. Mag ik een beroep doen op wat gewoon Engels gezond verstand? Wat hebt u te zeggen? Nog niets, maar ik denk afschuwelijk hard na Beste jongens Jullie maken jezelf nog ziek En dat voor zoiets belachelijks Jullie moeten goed op jezelf passen Zijn jullie getrouwd? Coronel Die Konenko? Ik bespreek mijn persoonlijke aangelegenheden niet in het openbaar Is uw vrouw ook een officieel geheim? En u, heer? Ik ben getrouwd wij zijn allemaal getrouwd. Zijn jullie gelukkig? Ze is moeder van mijn kinderen. Is dat alles? Ik heb een verhouding met een actrice. Zij heeft een verhouding met een aannemer. Afgezien daarvan zijn wij Ja, Wat heeft dat met het kasteel te maken? Een heleboel, kolonel. Hebt u een vrouw en kinderen? Ja, en drie honden. En houdt u van ze? Ja, ik fok ze. Dingo's, wilde honden. En ik neem aan dat her Breitenspiegel ook getrouwd is? Praat me niet over getrouwd zijn. De dokter heeft gezegd dat ik me niet mag opwinden. Nu jullie allemaal iets hebben om voor te leven, kinderen, smeek ik jullie me niets meer te vragen over dat kasteel. Wees blij dat jullie leven en laat het daarbij. Ik doe een beroep op jullie, voor het te laat is. Te laat? Te laat voor wat? Ik weet maar één ding. Toen ik de Gauwleiter vertelde wat ik over het kasteel had gehoord... ging de deur heel zachtjes open, zonder dat we het merkten. En wie kwam er binnen? Niemand. <laughs> wat dramatisch. Wie heeft de deur opengemaakt? De wind. Kijk eens naar de bomen. Er is geen wind. Oh, mijn lieve kinderen, laten we alsjeblieft niet verder over praten. En wat gebeurde er toen? Er begon een klok te luiden. Een afschuwelijke gebarste kerkklok. Dwazen! En wat gebeurde er toen? Alle mensen. Kijk eens. Goedenavond, Herr Busch. Goedenavond! Neem me niet kwalijk, heer! Neem me niet kwalijk, neem me niet kwalijk! <laughs> Wie bent u? Het is verboden dit gebouw te betreden zonder een afspraak en een vergunning. <laughs> Ik heb een afspraak. Wij maken nooit afspraken als wij in conferentie zijn. Kijkt u maar een agenda? Dat hoeft niet. Ik weet dat we geen afspraken hebben gemaakt. Wilt u nu zo goed zijn te vertrekken? Anders roep ik de soldaten. Uw soldaten zijn allemaal in slaap gevallen. Ik zag ze liggen toen ik naar boven ging. Ze sliepen als rozen. Wat? U liegt! Oh, wat bent u een slechte man. Wat is dat gemeen om zoiets te zeggen? Zeg, het is waar. Het staat hier duidelijk. Wat? Hier in de agenda staat een afspraak. Met wie? Ja, dat weet ik niet. Het is in het Russisch. Geef eens hier. ja. Professor Diabolikov, dat heb ik niet geschreven. Maar het is jouw handschrift, kerel. Diabolikov, is dat uw naam? Het was een bijnaampje... dat Katharina de Grootte me gegeven heeft... om Voltaire een plezier te doen. Ze lacht er hartelijk om. Ik heb het nooit erg grappig kunnen vinden... Bent u Russisch onderdaan? <nacht> Niet direct. Ik verwacht een duidelijk antwoord. Ik verwacht een intelligente vraag, Zaki. Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar die man is Engels. <nacht> Niet onverwaardelijk. Ik spreek Engels omdat het de week is waarin Engels gesproken wordt. Als jullie me de volgende week hadden uitgenodigd, zou ik met genoegen Russisch hebben gesproken. Hoe komt het dat u onze regeling kent? Hoe kende en beminde ik, Catharina de Grote, Beminde? op mijn manier? Vous l'avez aimé? U hebt uw vergunning nog niet getoond. Een ogenblik. Ik zal de vergunning even zoeken. Uh, het is wel moeilijk om u te overtuigen. Uh, wat is dat? Oh, nee, nee, nee. nee. <laughs> dat is de vergunning van Nero om de leeuwen te pesten voor ze de christenen opvraten? Hier, hier is het. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, Dat is een logeplaats voor de terechtstelling van Robespierre. Was erg teleurstellend. Het weer was niet zo best. Er is een speciaal soort weer dat ideaal is voor terechtstellingen. Een, een herfstmorgen die een aura van poëtische melancholie... om het schouwspel weeft... met net genoeg oranje zonlicht om het mes te doen blinken. Maar, maar voor de leeuwen... voor de leeuwen moet het heet zijn midzomer. Dan, dan worden de arme beesten heen en weer geslingerd... tussen een zware lethargie... En hun begeert naar bloed. Door een dergelijke tweestrijd werd de agonie der christenen verrukkelijk verlengd. Ah, <lacht> oh, wat doe ik nou toch eigenlijk staan te kletsen, alsof het tegenwoordig nog net zo toeging. Nee, nee, helaas, nee, nee, nee, nee, nee. De lust in beperkte gruwel is verdwenen, de decadentie heerst. Onze liefde voor kwaliteit is ontheiligd door een liefde voor kwantiteit. Tegenwoordig. Tegenwoordig, doen we dingen op een enorme schaal met geweren en bommen en gas. En het is verbazingwekkend om te zien hoe jullie in dat opzicht elke grill van ons gehoorzamen. Ha, allemaal aangetit in jullie mooie pakjes met gouden en zilveren tressen om de mate van jullie schuld aan te geven. Ah oh, jee, oh jee. Waar is de vergunning? Huh? Uh, Zal ik toch niet zo, Sasha? Hier, hier is de vergunning. Kijk eens door jou ondertekend. Deze man mag overal heen gaan. Alles doen, alles zeggen, op elk uur van de dag en van de nacht. Getekend Ikonenko. Deze vergunning is vervalst. En ik neem hem in beslag. Ik kan me niks schelen. Ik heb er genoeg. Kijk, daar heb je dezelfde vergunning. Getekend Gromico op officieel papier. Deze vergunning is even. Weet u niet... wel wat u zegt? Durft u te beweren dat dit ook een vervalsing is? Asteroenja, tovarishpovovnik, Asteroenja. Ja, misschien ben ik wel lid van de MVD. Je kunt nooit weten. Dan zal ik u een verzekerde bewaring stellen voor uw eigen veiligheid. Ik zal bellen... Om... U hoeft niet te bellen. Ik heb u al gezegd dat de soldaten slapen. Er zal niemand komen. We zullen zien. Tabak? Corner in the sparrow? Nee, dank u. Ik ook alleen mijn eigen merk. Hier. Deze, hè? McPherson's fine old curly shirt. Hoe. Hoe weet u dat? Dat is het enige merk dat ik heb. Maar het is niet verkrijgbaar buiten de Shetland-eilanden. Dat weet ik, is hoogst vervelend. Brighton Spiegel. Ik weet dat u mijn merk niet hebt. Cherokee Blues. Wel More colonel kolonel, Goulas bleu. Oh, je ne dirai pas, non. Ja, ja. colonel. Ik rook niet. Ik heb zelfs voor u geproviandeerd. Voor u heb ik. Niets. Oh, oh, oh, oh, nu probeert u al die te bellen. U moet zich niet zo moe maken, coronel Konyenko. Zeg ik heb erover nagedacht. Ja? En ik dacht zo. Ja? Wie bent u? Oh, dat is zo'n lang verhaal. Hoe lang? Heel, heel lang. Uh, ik heb geen vuur. Oh, pardon, alsjeblieft, mon kolonel. Uwe hemel. Merci. Weet u wie ik denk dat u bent? Niet. De duivel. Wie? Nee? De duivel! Leid ik dan op hem? Kalmpjes aan, kalmpjes aan. Dat weet ik niet, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik heb hem altijd graag willen ontmoeten. Wij hebben zoveel gemeen. Ik ben blij dat je hem nooit ontmoet hebt, ja? Want ik heb nog nooit gehoord dat ik op hem leek. Zelfs niet van luid hem heel goed kennen. Ja, ik wil niet kattig zijn of iets achter zijn rug zeggen dat hem zou kunnen beledigen, want ik waardeer hem zeer, maar ik geloof niet dat zijn uiterlijk zijn sterkste zijde is. Oh, hemeltje, nee, Die man is gek! Ik ga de soldaten halen! Wie bent u dan wel? Hij komt regelrecht uit een gekke gesticht. Hoe verklaar je al die kunstjes van hem? Hoe verklaar je de tabak? Hij is een goochelaar die gek is geworden. Ja, dat is het. Die vent is een gekke goochelaar. Zo eenvoudig is het niet, Wasley. Die tabak is echt heerlijk. Ik ben heus niet makkelijk te overtuigen. Waarvan heeft hij overtuigd? Dat weet ik nog niet. Mijn oerentuigd als jullie zo over me praten. Waarom bent u hier gekomen? Omdat ik geroepen werd. Wie heeft u geroepen? Ik ben gekomen om jullie naar het kasteel te brengen. Het kasteel? Ons naar het kasteel? Alle soldaten hebben een slaapmiddel gekregen. Dat is sabotage. Dat zijn contra-revolutionaire machinaties van de gevaarlijkste soort. Ik stel u onder arrest. Eh, Doet toch niet zo gek. Blijf waar u bent. Nee, ik wil mijn benen een beetje strekken. Blijf staan of ik schreeuw. Ikonenko. Doe hier een weg. Ikonenko. Maak je maar geen zorgen voor mij. Eh... Uh... Toen nou, een baasje. Wees nou zoet. Maak je niet belachelijk. Goed. Hé? He? Maar, maar he, het is toch niet. Oh, Die kogels kriebelen zo vreselijk. Hij leeft. Ge geef een verklaring. Wie? U, sir. Ik? Ja, u, sir. Waarom bent u niet dood? Waarom zou ik dood zijn? Rij er niet omheen, sir. Uw gedrag is onvergeeflijk. Ten slotte zijn de Russen zeker eens in zekere zin onze bondgenoten. En kijk eens wat u met mijn Russische vriend hebt gedaan. Oh. Hij ligt op de vloer. Oh. Hij is er verdraaid slecht aan toe. Wat u hebt gedaan, sir, is niet sportief en niet grappig. Ik kan het alleen toeschrijven aan een slechte opvoeding. Vooruit, vlug een beetje. Vooruit met wat? Wees zo goed, kolonel Ikonenko, ogenblikkelijk uw verontschuldiging aan te bieden. Als u de manschappen inderdaad in slaap hebt gemaakt, dan dient u aan zonder voorwaar weer tot bewustzijn te brengen. Als ze nog langer slapen, missen ze een thee. Nee, ik bied mijn verontschuldigingen niet aan. ben boos. In dat geval blijkt mij niets anders over dan u onder te ...staan alleen afwachting van het onderzoek. Zijn jullie het met mij me eens? Het zal wel moeten, maar ik voel er eigenlijk niks voor. Zeg, hoe speel jij dat klaar? Jij zou een grote toekomst hebben gehad in Chicago in de twintiger jaren. <lacht> ik zou een grote toekomst gehad... u bedoelt dat ik een groot verleden heb. Ik zat elke poem permanent op zijn hiel en ik stond naast Deerlingen toen hij stierf. Dat geloof ik niet. Wat doet u? Wie belt u nou weer, mijn de kolonel? Ik bel Sergeant Daniels. Maar ze slapen allemaal. Ze komen als ik bel. Vertel ons eens wat meer over dat kasteel. Ik adviseer He? jullie niet met die kerel te praten. Waar is Daniels? Maar ik wil het weten. Ik geloof dat wij moeten arresteren, maar ik denk dat we dat niet kunnen. Bravo. Het kasteel? Ja, ik zal jullie erheen brengen als jullie erg, erg soep zijn. Erheen brengen? Ja, naar het, het kasteel? kasteel. Als ik ga, ga ik alleen. Waar blijft die van toch? U kunt er niet in, het is geen gewoon kasteel. Het is een betoverd kasteel. Ah, kom binnen. Heb je gebeld, sir? Jij? Hier? Wie voor de duivel bent u? Soldaat Donovan. Uw nieuwe chauffeur, sir. Ik heb jullie toch gezegd dat ze zouden komen als ik belde? Nieuwe chauffeur? En wat is er dan met aan de hand? Ziek, sir. Waarom ben jij hier gekomen? Net toen het allemaal zo goed ging. Donovan, ken jij deze man? Ja, sir. Wie is hij? Ik ken hem al jaren, sir. Jaren? Hoeveel jaren? Duizenden, sir. Donovan, ik waarschuw je. Ik ben niet in de stemming voor grapjes. Het is de waarheid, sir. Uw wagen staat voor. Waarom? Om u naar het kasteel te rijden. Daartoe heb ik geen opdracht gegeven. Maar u was het wel van plan, ze. Je hebt mijn eerste vraag nog niet beantwoord. Wie is die kerel? Hij is een oude vijand. U zult tijd genoeg hebben om dat uit te vinden als u op het kasteel bent, ze. Ga jij ook mee? Ik rij. Oh, is de lol er helemaal af? Lol? Wat voor lol? Oh, die arme kolonel Ikonenko. Hier, leg uw hoofd maar in mijn schoot. Stil maar. Donovan. Wil je zo goed zijn de kolonel neer te leggen en me eerst in te lichten omtrent jezelf en dan omtrent deze man? Hm. Hoe gaat het met uw honden, sir? Met Ranger, Thunderbolt en Black Havoc. Huh? Oh, voor God's de laatste bericht uitstekend, dank je. Hoe weet je dat ze zo heten? Ach, kolonel Brighton speaker Het was verkeerd van u om de psychiater van uw vrouw zozeer te vertrouwen. Waarom? Hij maakt misbruik van uw afwezigheid. Hij heeft gisteravond uw vrouw meegenomen naar de stok. Wat? En... Spelbreekster? En u? Kolonel Frappot. E. Het was heel slecht voor u om de burgemeester te vertellen... dat uw vrouw een verhouding heeft met een aannemer... en u met een actrice. Het is waar dat u een verhouding heeft met een actrice... maar uw vrouw is u al de trouw gebleven... en ze hoopt Mag, nog steeds... Je st vertelt soms leugentjes om je geweten te sussen. Bovendien heb ik de trouw van mijn vrouw altijd zo pijnlijk onfrans gevonden. Of alleen maar pijnlijk. Of alleen maar pijnlijk. Pijnlijk. Uh. Uh. Waar, waar ben ik? Dat was ondeugend van u, kolonel Likonenko, om op die man te schieten. Is hij dood? Nee, Neem <laughs> me niet kwalijk, kolonel. Oh, ik heb gefaald. Ik heb gefaald. Nee, mijn beste kolonel, dat hebt u niet. Mijn leven is verwoest. Ik moet naar Moskou om te bekennen. U gaat met ons mee naar het kasteel. Huh? Het kasteel? Ja, om een bezoek te brengen aan Doornroosje. Wat? Doornroosje? Ja, ze. Het is het kasteel waar Doornroosje nu al honderd jaar slaapt. Donovan, ik waarschuw je. Ik twijfel er niet aan dat je een uitstekend chauffeur bent, maar dat gefantaseerd kan ik niet hebben. Gefantaseerd? La belle au bois d'omant. Huh? Wat? De schone slaapster in het bos. Tchaikovsky. Maar wie bent u dan, Miss Donovan? Noem maar gewoon Donovan. Hemhé, ze is een uniform. Ze <laughs> is te mooi voor dergelijke familiariteiten, tenminste in het begin. <laughs> Mijn lieve Miss Donovan, vertel ons alsjeblieft wie u bent. Wel. Je ik kunt het ze uh... net zo goed nu meteen vertellen. Het ongeluk is toch al gebeurd. Dankzij jou. In de zichtbare wereld heb ik vele namen. Maar in de wereld van dromen en legenden noemt men mij de Goede Vee. En hoe moeten wij u noemen? <laughs> Donovan. En? Vraag niemand wie ik ben. Dat doen wij voortdurend, sir. Dan zal ik het jullie vertellen. Ook ik heb vele namen in de dwaze wereld van voorwerpen en feiten en getallen. Mijn eerste overwinning op Donovan behaalde ik in het paradijs. Ik was de slang die Eva de verboden appel gaf. De duivel was afwezig. Hij besefte niet hoe belangrijk het was. Sindsdien hebben Donovan en ik voortdurend gevochten. Ik kan verleiden en Donovan kan verleiden. En nu bent u, heren, ons slagveld. En jullie krijgen de schitterende kans om te kiezen. Te kiezen? Wat te kiezen? Tussen deze echte wereld en de wereld van dromen en legende. Als u de schone slaapster in het kasteel ziet, kunt u kiezen. Maar, mon serpent, je hebt ons nog steeds je dame de wereld van dromen en legende niet vertaald. Ik? <lacht> Domme jongen, ik ben de boze fee. En nu, beste vrienden, op naar het kasteel. Dan we niet een lichtje krijgen? Hoe denk je dat ik daarin komen moet? Door hekserij. Oh, dus u geeft toe dat er zoiets bestaat. Ik kijk een vergeven pijt nooit in de bek. Goed, vooruit dan uit... Periode dat dit architectuur. Wat? Oh, pardon, uit de 13e eeuw. Het is gebouwd door Otto, eerste grootjaar van Bosch to Bosch, Bosch van Herzogenbosch. Charmante man, een bruut. Maar waar is door, Roosje nou. Oh, geduld, geduld, geduld, geduld. U zult haar zien. Zij zal spoedig ontwaken. Maar volgens de legende ontwaakt de schone slaapster alleen als de prins August. kust? Na honderd jaar? Zij zal voor jullie tijdelijk ontwaken. Later gaat ze weer slapen. Dat wil zeggen. ...als jullie er niet in slagen haar liefde te wekken. Waar wachten we dan op? Heeft ze glamour? Wat? Heeft ze seksappeal? Wat? Is ze knap? Duschijn. Is ze seksueel aantrekkelijk? Die kerel is verrekt grof in zijn mond. <laughs> dat moeten jullie zelf nog uitmaken. Nu moet ik om volstrekt stil te verzoeken. Het is verdraaid moeilijk kunstje. Willen jullie allemaal kijken naar de grottige resten van dat bed... Daar eens. Niet lang voor spinnen? Mooi. Kijk dan goed. Hemertje, ze is een schoonheid. Wauw. Parfait. Dat bed is erg decadent. Maar zij. <tie> Inderdaad. Maar ik begrijp er niets van. Dan even, mijn zin. Ja, sa. Het is allemaal gebeurd tijdens de regering van koning Floristan de 24ste, sa. Hij noemde zich koning. Eigenlijk was hij niets meer dan een groot hertog. Ondanks het feit dat hij een koningin bezat... ...had koning Floristan een, een morganatisch arrangement met een actrice die Aurora heette. Het was Aurora's verjaardag en ik behoorde tot de gasten... Mijn vriend hier, Carabos. Wie? Ik, Carabos. Is niet een echte naam, is een soort de fee. Oh, uh, juistje, ja. uh, vertel verder dan Carabos stond om begrijpelijke redenen niet op de invitatielijst van de koning en daarom werd hij ook niet uitgenodigd. En? Daarom besloot hij zich te wreken en hij legde een verschrikkelijke vloek op het huis. <laughs> wel, wel. De vloek was dat Aurora zou sterven als zij zich aan iets scherps sprekte. Natuurlijk zorgden wij ervoor dat alle scherpe dingen uit haar buurt verwijderd werden. Het ging goed. Tot die verschrikkelijke dag. Ja. Vertel door. Vertel door. Ik had een toneelstuk geschreven voor het feest. Een pastoraal op Rijm... Zacht en teder als het eerste morgen gloren. Zo zoekt een als stroop. Maar er was een spinnenwiel bij nodig. Dat was heel dom van mij. Oh nee, dat is niet waar. Ja, ja, ja, het is jammer genoeg wel waar. Oh nee, oh nee. De rest van het verhaal kent u natuurlijk. Het is anders dan in het ballet. Dat zijn de liefste dingen. Aurora prikte zich in het derde bedrijf. Ik bracht haar tot het leven terug. Maar zij viel in een diepe slaap. En daar ligt zij nu. En jullie moeten de rest maar doen. Wat kunnen we doen? Haard winnen. Verleid haar. Zoals ik Eva heb verleid. Ik luister jullie alleen dat het voor jullie moeilijker zal zijn. Aurora is nog niet getrouwd. Ze zal ons geen blikwaardig keuren. Waarom niet? Wel, nou, kijk nou eens naar mij, bijvoorbeeld. En ik moet een leesbril dragen. <racht> Denkt u niet dat na een leven in een sprookjeswereld, waarin schoonheid alledaags is geworden, een kippig man een zeldzaamheid zou kunnen zijn en dient ten gevolge schoon? Laat ik schoon, dat is wijvenpraat. Ik sla je tegen de grond. Of... Ah, geweest toch stil? Pas op, Goed, je... goed, goed. Dan zal ik je stil maken. <racht> dat is beter. Zoals ik al zei, het is best mogelijk ...het Aurora wagen in de dunne, rode snor van kolonel Rinder Sparrow. Of in de met knoflook bezwangende adem van colonel Fratpo. Of in de pokdalige neus van kolonel Ikonenko. Dergelijke attributjes zijn in zeldzaam als radium in sprookjesland. Carabos, oh, dat had je kolonel spiegel niet mogen aandoen. Die arme man. Klaar. Wat is er gebeurd? Is alles alright, kerel? Natuurlijk is alles alright. Maar die schone slaapster daar. Kunnen we die niet van een beetje dichterbij bekijken? Ja, zou dat niet gaan? <laughs> Mogen ze dat? Ik zie niet in waarom niet. Als ze hem niet aanraken. Verrekt aantrekkelijk, wat je hebt, me. Jonge, jonge. Aantrekkelijk, ja, ja. Ze is als de rijpe oogst. En jij voelt je zeker als een soort maaimachine, hè? Wat moeten we nu doen? Waarom vraag je mij dat? Het boze neemt altijd het initiatief. Het boze, oh, als je zwist. wist. Wat nu? Wat voor spelletjes speel je nu? Lieve kind, ik speel geen spelletjes. Ligt je op de een of andere manier ontroeren, die vier idioten me. En je hebt je onsterfelijkheid verspild, omdat je je in bozaardigheid en zonde. Ja, dat is het me juist. Ik begin moe te worden als jij eens wist hoe ik aan de verlangen goede daad te doen. Psst, pas op. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik ben roekeloos geworden. Jij begrijpt het niet. Jawel, ik begrijp het wel. Als je eens wist hoe die goedheid mij de keel uit gaat hangen. O, slang, Ik wil zo graag slecht zijn. Kon ik maar kiezen. Maar we moeten onze plicht doen. Ja. Maar ik zal je eens wat zeggen mm? Zouden wij onze plicht verzaken als we afspraken Dat we ons er ditmaal niet mee zouden bemoeien Wat bedoel je? Met die daar, met de kolonels en met deurenroosje Je bedoelt dat we ze gewoon moeten laten proberen haar liefde te winnen Ieder op zijn eigen manier, zonder dat we hen proberen te beïnvloeden? Ja, ik zal niet proberen hen te laten slagen Als ik niet probeer hen te laten falen Precies maar kunnen we onszelf vertrouwen? Jij bedoelt of je mij kunt vertrouwen? Hm, ja. Ik zal proberen me netjes te gedragen. Meer kan ik niet beloven. Nee, dat kun je niet. Oh, Karambos. Ik had nooit gedacht dat jij nog eens zou veranderen. Nee, ik ook niet. Maar hoe zullen we het regelen? Wel, roosje viel in slaap tijdens een toneelvoorstelling. Waarom zouden wij niet wakker maken en haar gewoon door laten spelen? Met de kolonels? Ieder op hun beurt Juist En welke rol moet zij spelen Oh, dat moeten zij maar uitmaken We zullen hen op ideale wijze het hof laten maken Aan hun ideale vrouw Wacht af Hé, hey, vind je? Ik ben verliefd <laughs> Wat heb ik je gezegd? Ze is schrikt aantrekkelijk inderdaad Een lieflijke blonde Engelse roos Rood, ze heeft rood haar Rood is een vlam ha, Rood, ze is een donkere schoonheid zoals je ze vindt aan de oevers van de Middellandse Zee. Donker, een typische verdraaiing van de feiten. Ze is blond als de boerenmeisjes in de Oekraïne. Haar gezicht verraadt haar diepe overtuiging... en haar verlangen naar het moederschap. Jullie zijn allemaal verliefd op haar? Oh, ja, je kunt u de vuur de vuur wel aan. <laughs> ah, mooi zo, mooi zo. Maar eerst, heren. Huh? Hey, wat is er met dat meisje gebeurd, verdraaid? Ze is verdwenen. Wat heeft dat te betekenen? Kom eens hier, kom eens hier. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wees maar niet ongerust. Jullie zullen haar zien als je zoet bent. Maar hoe? Dat wordt allemaal geregeld. Als jullie haar ziet, moeten jullie haar liefde veroveren... en de uiteindelijke overwinning bezegelen met een kus van haar lippen. Oh, maar er is geen uiteindelijke overwinning. Er is dat in het vuur van het ogenblik zoet, oh zeker, maar van een zoetheid... Die wordt bedorven door de bittere nasmaak. Alles is ontluisterend. Oh dan, kolonel Frappot, moet u de luister terugvinden in een eeuw waarin u het liefst zou willen vinden? Hebt u een voorkeur voor een bepaalde periode van de mon kolonel? Oh ja, toen, toen was het anders. Aan het eind van de 18e eeuw, toen Frankrijk werd overstroomd door zon, weerkaat door de glorie van haar monarch. Wilt u dan eerst gaan? Uh, uh, waarheen? Wilt u ideaal het hof maken? Uh, hier? Ja, hier. Nu, ga staan op de plaats waar u de schone slaapster hebt gezien. En zal ze verschijnen? Z ze zal verschijnen, als uw ideaal. Als uw hoop. Als dat wat u achterliet toen u voor het eerst een vrouw kende. Goed. Zeg, wat gebeurt er eigenlijk? Ja, u komt hierna aan de beurt. Ik? Ja, ook u zult uw geheime ik word op zoek naar u die ja, Maar gaat nou zitten. Waar? Hier, hier, hier. Ik ga daar zitten. En jij, jij moet beste zitten van. Jij, jij hier. Oh, wat vriendelijk van je om een stoel voor me te halen. Ook verkeer vaak in de hogere kringen. Ik begrijp niet wat hiervan de bedoeling is. Stel u voor dat u in de schouwburg bent, heren. Wees stil. Stil. Terwijl er gins de naakte ziel van een zekere amifrapool jaagt op de schuwe vogel... ...die flattert in zijn hart. En nog ga je grijpen. Nog één ding voor we beginnen. Is dit de een of andere vorm van psychiatrie? Nee, beslist niet. Laat ons nu proberen de sfeer van de tijd te vangen. Muziek! Mooi. nu een elegant boudoir. Uitstekend. Een toilettafel met allerlei vrouwelijke wiswasjes. Vertreffelijk. En nu, pas van haar rezen zittend voor de spiegel... en bewonderend wat zij ziet, de vrouwen. Wie is dat? Door een roosje. Oh, wat ziet ze verrukkelijk uit in dat kostuum. Dat is dus gewoon een slaafster niet. Natuurlijk wel, idioot. En mees... Schone slaapster. Die zijn allemaal verliefd op haar. Oh, dat ja, dat kunt je wel op Ah, mooi zo, mooi zo. Maar eerst. Dieren. Dieren. Huh? Hey. Wat, wat is er met dat meisje gebeurd? Verdraaid?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 Er is al in het vuur van het ogenblik zoet, oh zeker, maar van een zoetheid die wordt bedorven door de bittere nasmaak. Alles is ontluistering. Dan, kolonel Frappo, moet u de luister terugvinden in een eeuw waarin u hem het liefst zou willen vinden. Hebt u een voorkeur voor een bepaalde periode van de geschiedenis, mon kolonel? Oh ja, toen, toen was het anders. Aan het eind van de 18 e eeuw, toen Frankrijk werd overstroomd door zon, weerkaat door de glorie van haar monarch.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 Een toilettafel, met allerlei vrouwelijke wiswasjes. Voortreffelijk. En nu, pas van haar rezen zittend voor de spiegel... ...en bewonderend wat zij ziet... ...die vrouwen. Wie is dat? Doe een roosje. Oh, wat ziet ze verrukkelijk uit in dat kostuum. Dat is de schone slaafster niet. Natuurlijk wel, idioot. En mees, schone slaapster. Hey ho. Pas heeft de klok het elfde uur geslagen. En reeds ben ik de slaap ontstegen. Want als een vrouw een echtgenoot moet kiezen, dient ze vroeg op te staan. Elf nou, uur is laat, niet vroeg. Stil, stil, geef uw collega een kans. Echtgenoot welk een lamlendig wezen een man als hij de snode naam van echtgenoot moet dragen. En toch, zo er geen echtgenoot bestond, zouden de kleine zwakheden der vrouw al ras hun smaak geheel en al verliezen. <laughs> ja, ik heb lintenmutsen zonder tal, een garderobe fraai en elegant, pruiken en sieraden en snuisterijen, ik heb lieve kleine hondjes en een Hollandse modiste, een Italiaanse dansmeester en al wat ik begeer. Maar ik mis een minnaar. Doch eerst een echtgenoot. Want zonder echtgenoot om te bedriegen... ...verliest een minnaar zijn aantrekkelijkheid. Kijk, MB is in het pak. Hij ziet er belachelijk ah, uit. Ik vind het hem eigenlijk wel goed staan. Dit... Mademoiselle, mijn dochter, ...dit was een koffiehuis. Een koffiehuis? Een koffiehuis? <laughs> Voor waar? Hoe kwam jij toch op die gedachte? Dat weet ik niet. En dat doet er weinig toe. Ik zag haar door het raam terwijl ik uitkeek naar een koffiehuis... Ik begeerde toen geen koffie meer. Welk een brutale rakker. Veel te goed voor het huwelijk. Ik zal doen alsof ik hem van harte haat. Hebt gij geen vrees mijn toren te wekken, heer? Oh nee, mademoiselle. Het is allemaal dat het openbaar te haten... ...wie men achter gesloten deuren... ...graag zijn gunsten schenkt. Het is een heer. Ik volg uw regel niet, meneer. Want als ik haat, dan haat ik heel en al. Met elk woord dat zij spreekt, minst zij mij meer. Dan, chère madame, ben ik hier met een dubbele bedoeling. wel voilà, voilà. Waarom noemt u mij plotseling madame? Madame, gees geen van het grapjes niet te houden. Hetgeen zeggen wil dat gij voor kort te bed bent geleid door een en echtgenoot... en dat gij zijn langzalige gelaten op het kussen nog niet moeder bent geworden. Ik zou hem kunnen mingen. Is het beter dat ik toegeef maagd te zijn... of zal ik zuchtend zeggen, heer, gij raden juist. Ik heb een echtgenoot helaas... Ziet, zij zucht en steunt en het schijnt op het schoegen van die tweedingheuvels mij wenkt, het nader. Ja, heer, ik ben met een echtgenoot gestraft. Het stinkendste gedrocht ooit gepurgeerd door artsen. Want alles wat hij aanraakt, kust of koost, verspreidt de scherpe reuk van Ah! Ik heb hem het hart geraakt. Ik zal haar benaderen. Hij hey, ho, hoe zoet is het lot der vrouw als het niet ellendig is. Hebt gij genoeg gekeken, hier? Voor nu, besluit hij het ongeduld? Dat is de stilte die voorafgaand aan de storm... ...de storm zijn zoete kracht schenkt. Komt, komt, ik kan u niet weerstaan. draait dat vlucht. mooi. Mooi Ik zal schreeuwen heer Ontkleed u, vrouw Ontkleed u Ik zal u slaan tot u de oren tuiten. Hij bent voorwaarde de bellen, te vergroten Ik zal u een blauw oog bezorgen, heer En nu, omgeef uw beeld met een halo van staan Ik zal u op uw kaken tillen, heer Gij doet des middags blos de vuurige rondwanden. Ik zal u stappen, heer En ik zal denken dat is het bonzen van haar hart. Help, help Ik ben maagd, Grote oh, nu, wat zegt gij daar Dat gaat mis ik loog een kleine leugen, edele heer, om vuur de veller aan te blazen. Gij noemt de leugen kleine vrouw, die mij belust op hoofd doet wanen dat gij zonder eigenaar zijt. Prachtig, prachtig. Zie zijn woede. Ik moet hem sussen, want het is een felle snaak. Hij kan mij nog te stade komen. Ik zal wat zingen. Dat is door een Waar zijn haar moederlijke deugden? Ik zou haar zeker niet onschuldig over noemen. Is het dat wat hij naar ziet? Ze weet van Wante, dat is zeker. Ja, dat is het wat hij naar ziet. Maar de fatale kus werd vermeden. De rest kan mij niet schelen. Zijn ze klaar? Heeft hij gefaald? Ja. Carabos. Waar is Carabos? Nee. Karabos! Hij is weg. Nee, hij is niet weg. Kijk, daar is die poes mooi opgedoft. Hij speelt de rol van de imaginaire echtgenoot... Ik had het kunnen weten. Zo vroeg al op mijn schat, mijn lief, mijn popje. En heb gericht uw chocolademelk gedronken, uw menuet en lieder geleerd. En weet gij nieuwigheden geden die plezant zijn om zacht te fluisteren in mijn oren. Mm -hmm. Ik wist dat hij zich mee zou bemoeien. Sorry Donneville, de oude Adam was te sterk. Je hebt me nog niet verslagen. Het is haar echtgenoot, Pot blitz, ik ben haar echtgenoot. Mijn echtgenoot, zegt ik? Hoe nu? Dus was haar leugen in het geheel geen leugen, door slechts een krijgslicht om mijn toren te wekken. En met mijn toren mijn wellust. Ik ben er zeker van dat ik geen echtgenoot bezit. Schoon ik even zeker ben dat ik hem gaar zou verwerven. Deze oude dwaas is zot genoeg en blind genoeg, want als hij me nu aanziet voor zijn vrouw, zal hij dat vaker doen. Daar zal ik wel voor zorgen. Madame, ik smeek u, wie is deze heer die de ogen ernstig en met overgaaf gericht had op de muur? Dat is mijn uinoeg, heer. Een uinoeg, vrouwen. Ja, heer. Een oinoe uit het Ottomaanse Rijk. Ja, rechtstreeks van de Ottomaanse sofa durf ik wedden. Ziet, ziet, je haar is al ontvrucht. Hij wendt zijn ogen af om zijn verwarring te verbergen. Ik zal met hem spreken. Heer, heer, een ogenblik. Heer, ik ben u ondertradig dienaar trouwen toegewijd. Het is dus waar. En ik de uwe heer, daar kunt gij van op aan. Ah. Mijn hoentje, mijn woentje, mijn kapoentje, mijn, mijn duifje, mijn snuifje. Wat, wat deert u? Ik aan mijn adem. Wees niet bevreesd, mijn nachtegaal, mijn uiltje, mijn achtspiegeltje. Ik haal uw medicijn. Kom, mijn lief, één kusje voor hij weer werkeert. Ja, ja, halt. Ah, ja. Jeanette. Wat naam is dit? Verrek, zegt is Donovan. Maar wie speelt ze? Uw gade. Mijn maatresse. Hoe nu? Gij hebt een maatresse en een gade. Hoe liet ik mij zo bedotten? Gij kiest uw slachtoffer steeds jonger, heer. Een teken van het grijze wintertijd dat nadert. Grijs is een welgekozen boord, madame. Kom nader, heer. Aanschouw een welbekend gelang. De rimpels van verdriet, waarmee doorploegd, zijn de uwen. Voorwaard is juist, mijn geest. <tie> oh, oh, oh. Hier is uw medicijn. bal, we, de boek, we, de we Wat is dat nou? Donovan. Jij? Ik ben verlaten. Het spel is uit. Wat zeg jij daar nou van? Ik begrijp niet wat hij wilde. Hij behandelde haar als een zwijn. Waarom wilde hij dat ze getrouwd was? Ik heb altijd het gevoel dat hij een kerel is die genoeg heeft van de vrouw... en ze toch niet met rust kan laten. Ja, maar dat verklaart niet waarom hij zo'n fris jong meisje de bons geeft voor die tweede vrouw. Die was een stuk ouder. Ja, niet Piet meer. Hoe noemde hij haar, Janet. Oh, mee, welkom in de 20e eeuw. We zijn aan het discussiëren over je beweegredenen. Ja, dat is mislukt. Ik wist dat ik zou falen. Maar waarom wilde je zo graag dat ze getrouwd was? Vind je het dan niet weerzinwekkend als mannen van onze leeftijd hun schaduw over jeugd en blijde onschuld werpen? Ik ben een minnaar, Wesley. Geen verderver. Maar wie is Jeannette? Jeannette? Mijn matrice in Parijs. De actrice? De actrice. Ze is niet mooi, maar ze is melancholiek en ik hou van melancholie. En ze is uh, veilig. Je deed anders moeite genoeg om de schone slaafster te verleiden? Ja? Dat vraag ik me toch af. Ze was mooi, zeker, maar toen ik zo net weer zag... ...voelde ik bijna zoiets als, als opluchting. Coronel Windesparrow. hoe ziet u zelf? Huh? Oh, ben je. het weer? <laughs> Wat is het symbool van uw romantische ik? Je ziet jezelf waarschijnlijk als een goudbruine spaniel. Je moet niet zo beledigend over honden praten, Wesley. Ze zijn nobeler dan jij en ik. Oké, okay, ga dan maar als hond. Zie door een roosje als een Een ogenblik. Er was een kerel die me altijd geobserveerd heeft... Wie? Als ik toen ik klein was, laat op mocht blijven, hing er een familieportret recht tegenover mijn stoel. En terwijl mijn ouders over koetjes en kalfjes praten, staarde ik en staarde ik. Wie was het? De eerste Rinder. Mijn moeder is namelijk een sparrow. Hij was de particuliere secretaris van Lord Barley's koormeester. En hij stierf in de late lente van 1616 aan een koelie. Krachtig. Kolonel? Wilt u nu daar eens gaan staan? Huh? Ja, daar waar koning Frappo stond. Wens me geluk. Oh nee, dat wens ik mezelf. Die houding Wesley strekt je niet tot eer. Stil, stil. 1616. <lacht> Laten we even nadenken. Oh ja. Muziek. charmant. Maar in plaats van die afgrijzelijke battle dress, een manbuis en een korte broek. Ja, ja, schitterend. En misschien, misschien een vleugje baard. Oh, wat een verbetering. Nu, nu een somber kasteel. Ja, ja, prachtig. Het heeft des met een knobbelige knieën. En wat een verwijft pak. Oorringen, nou vraag ik je. In die tijd liepen jullie nog naakt. Met skalp om jullie middel. Stilte. Stilte alsjeblieft. Het spel begint. En ditmaal hoop ik dat het einde goed zal zijn. Dat hangt van jouw gedrag af. Oh. Jij er ook nog? Natuurlijk. De dag spoedt somber naar zijn ondergang. En niets is nog bereikt. Er waait door mijn gedachten een visioen van zulke bittere reinheid, Dat ik het snel onteeren moet, want anders waar ik het niet mijzelf Desmonio te noemen. Vijf gouwe raven krasten bij mijn wieg, het ingeland eens west. Door heksenhand geworpen lach, het aan mijn moeders voeten. Zij viel te bedden van een tweemaans kind en kwijnde en stierf, gekweld door duistere verwijten van haar een echtgenoot. Deze zwarte klanken omspeelden Desmond's oor en vulden hem tot derstems toe met haat voor elke reinheid. Dus, bij het licht van een geslonken maan, koelde ik mijn lusten op Nilerische non. Laat af, laat af, kreet zij, o uur van rouw. Doch wat de maagd verliest, dat wint de vrouw. Wie is die Illyrische non? Weet ik veel. Ik weet alleen dat hij in Joegoslavië is geweest, vlak na de beveiliging. Kijk nou eens wat daar aan komt. Vervloekt de dag. <laughs> Waarom huilt ze? De schikgodinnen, die vergramde heksen die op het tennisveld met ons lot kaatsen, scoorden een punt in hun vervuilig spel. Daar is Aurora, uitgehuwelijk aan de reinheid, wreedaardiglijk beroofd van al haar bloedverwanten, door gif geworpen in de wijn des sacraments. Ik zal haar winnen, nu haar hart is bleek van pijn. Want als het lijf eens mans gloeit, sterft het geweten, wij de wellust bloeit. Wee mij! Zij spreekt. Ik zal zijde gaan en luisteren. O, oh, kon ik slechts de rusteloze uren duren in nevels van vergetelheid, dan zou mijn geest stilzweven tussen de onmeetbare sterren, een wijkplaats zoeken buiten bereik. De logica versmaat ik, en dit vrouwenlijf is een gevangenis, deze takkenhanden zacht, deze fraai versierde botten mannenvraat. Deze borsten die het zocht nooit zullen kennen, die zijn als zonverdroogde water vallen in de woestijn, of als de ogen van een die niet meer wenen kan. En dit gelaat, deze volmaakte omtrek der perfectie, deze spiegel die getrouw de lichte reflecteert, deze buik, deze lege cel, dit donker hol voor altijd onbewoond, dit galmend graf, Goudloze schatkist, sterrenloze nacht. Dit moede leven heeft mij moe gemaakt. Geduld om hul mij, nu de doodsnacht naakt. De dood is goed, Doch leer eerst het leven, mennen. Wie spreekt daar? Hoe? Zij geen geest? Nee, nee, Aurora. Doch een net van bloedrivieren die hun kluisters breken en met woest geluid zich op je starten. Kom, muziek! Zoet is het een maagd te zijn. O, zoet zijt gij de schoonste aller maagden. Zijt gij een man? Zo gij een man zijt gaat. En spoed u naar de roemen nachtverblijf. je uw liefde daar. Nee, nee ik blijf hier. En hier zullen wij zinken tezamen op het liefdespet der troost. Kom, leg u neder. Wat? Zijt gij van zinnen? Gij vorst, gij pot. Gij broedsel van vis. Gij mestvlieg. Worm, gij angeloze wesp. Gij rottend ei, gij schimgeest van een man. Ik wil niet. Zoek u een wezensteen Doe met een bloemstronk. Schim weg. Oh jee, Engelsen moeten altijd geholpen worden met die dingen. Vooruit dan maar. Oh, staat het zo? Als ik u niet kan hebben, dan zal geen man u krijgen. Meneer, laat af. Oh nee. Kijk nou eens, een nar. Het heeft geen zin een standbeeld neer te steken. Een standbeeld, zegt ge? Een standbeeld, waarop droeven droeve duiven zitten. Die vuiltjes laten vallen, mat als stralen. Oh, zot! Zot! En hoe zou ik niet zot zijn? Ik ben een zot! Want was ik geen zot? Ik zou een wijte wezen. Niet gelijk gij of vrouw. Want gij, gij zijt op geen wijze wijs, Op geen wijze zot. Gij zijt niet zot, wijs. En ook wijs zot niet. Niet wijs, niet zot. Voorwaar? dan zet gij niets. Dan valt gij op uw schone achterdeel. Tussen de twee liefstolen der natuur. Daar hebben ze toen tot tijd om gelachen. Richtig. Gij doet geween in tranenlacht verkeren en daarom haat ik u. Deze knaap is zeer goed gunstig voor mijn doel. Haat mij, mevrouw, zo gij dat u uzelf leert kennen. Want ik ben de veel groengras Of kiebelking, of kievelwang, of schuddebol, of kiebelgap, of grumgrijs, of meusje trek. En dat mijn namen even tolrijk zijn als mijn gezichten, zo blijven we. Als er, als ge één mocht haten, nog al die tien om te beminnen. Gij spreekt de waarheid, knaap. Ik min u tegen. O oh, nee, verspil u niet aan mij. Er is een ander, ver bij meerdere, zo trots en fier, dat hij niet loopt, dat een pavanen danst, dat hij niet rent, dat een coranto zwiert, en dat hij staat in stormverstaande houding. Waarom storm verstart? Omdat het de klonkste woorden zal ik ken. Wie is deze vrijer, knaap? Zijn naam... Desmonio. Desmonio. Die naam doet wegenklaag in liefdeslied verkeren. Ik spoed mijn herwaard. Oh, wacht, ik kom. Desmonio. Oh, vocht mijn naam gewicht op deze tong. Gebaat in ademzoet als rozengeur. De naam is niet genoeg, de man moet volgen. Zijt gij Desmuneo? Wie ben ik? Hoezeer heb ik u miskend, uw trots vertreden. De nevel van het leed trekt op. Zo is het goed, Aurora. Kom in de schuilplaats van mijn armen. Schud niet af uw nieuwgeklonken kluisters. Tot de schalkse zon gluurde de draperie der ochtendwolken om ons de slaap te hoven. Nee, spreek niet. ...want stilte is de taal die minnaars spreken. Doch spreken moet ik. O, desmonio, natuur is vol van leven en verwachting. Zomer en lente liggen in mijn hart en spelen minnespelen. Ik word belegerd door liefde die geen eindvervulling kent... ...die aan de verste grenzen van mijn zinnen... ...als een vermetele, alverterende springvloed... ...mijn gans zal overstelpen... En dan val ik in zoete sluimer, donzig als een woord. Het woordje tederheid. Het uur is daar. Halt, voetbemaagd. Ha! Het is mijn moeders geest. Veen, is mij. Zeg, daar heb je Donovan weer. Die salon. ga in kloostermaagd. Oh, nee, nee, dat kan niet. Donovan, ik... Doeg! Lieve hemel, wat is er gebeurd? Gered de, de nom. de goede vee schijnt altijd haar zin te krijgen. De goede vee? Lieve help, de illyrische nom. Zeg, schrijf jij gedichten? Wat? Oh, dat... Och, verradigheid zo nu en dan. Aha. Niet serieus. Is er wel eens gepubliceerd? Een paar, maar natuurlijk onder een pseudoniem. Wie is die lyrische non? Oh, niets. Ik, ik heb me nogal schandelijk gedragen... tegenover een Joegoslavisch meisje toen ik daar was. Een non? Nee, nee, maar een meisje, een jong meisje. Ik heb haar in de steek gelaten. Was gemeen van me. Heb ik een non van me gemaakt? Ja. Daaruit blijkt weer eens langs welke wegen... het geweten de verbeelding weet binnen te dringen. De romantische verbeelding. Lieve help, laat de romantiek nog maar aan Wesley over. ja. Ja, mijn romantische vriend. Nu is het jouw beurt. Jee, ik vraag me af wie door een roosje voor mij zal zijn. Komt u maar hier, mijn beste kolonel? Kunt u het zelf ontdekken? Wat? Vooruit dan maar. Ik vraag me af wat we te zien zullen krijgen. zijn uit Amerikaanse burgeroorlog waarschijnlijk. Wall Street. Uh, ja, ja, dat geloof ik eerder. Ik wantrouw mensen die pochen op hun romantische aard. Waar is dan even? Oh, die durft waarschijnlijk geen risico meer te nemen, ze zal wel wachten tussen de coulissen. Ze heeft Carabosses dubbelhartigheid nu volkomen begrepen. Stilte, stilte, muziek, alsjeblieft. Oh, oh. oh dat klinkt veelbelovend. Afwijkelijk muziek, een paar. Nee, nee, nee, nee, niet op te dansen maar om te drinken. Ja, dat is beter. Een hoge kruk. Prachtig. Een lange sigarettenpijp. Langer. Langer. Goed. En aan het einde van de dame. Die verder kijk nou eens. wel. Dat is een schandaal. Een vrouw van de straat. Haar ogen zijn vol melancholie. En in een honkitonk. Wat? Honkitonk. Je vindt ze in alle decadente Amerikaanse films. Het is een schande. Een schande. Ga zitten, ga zitten, ga zitten. Wacht op de komst van de held. Aha, daar heb je hem op. Grote genade. Kijk hoe Wesley is. <laughs> Zo ziet hij dus zichzelf. Wat is dat voor een uniform? Le, hij is een priester. Een contra-revolutionair. Zie Sigaret? Sigaret? Heb je het tegen mij? Ja. Ik zou niet weten tegen wie anders. Als je hebben wilt, wil ik je prijsopgave doen. Met smoesie zou je weer met mij niet aan te komen. Ik wil je niet hebben. Een sigaret dan? Gratis? Voor niks? Ja. Zeg, wat voor een fan ben jij? Zie je dat niet? Ja, ik zie het. Ik heb ogen in mijn hoofd. Zeg, jij hoort in de kerk. Dit is geen plaats voor jou. Je hebt het mis, kind. Ik hoor hier en jij hoort in de kerk, zo is het Ja, yeah. je praat net als mijn vader Waar is je vader? Dood, hartstikke Spijt me Mij niet Hoe heet je kind? Zeg, wat moet je met je kind? Wij zijn allemaal Ik weet het, godskinderen Daar hebben ze me op de zondagschool school genoeg over doorgezaagd heel wat moeite kost om jou op het goede pad te brengen, meid Als je dat blomzoete lachje op je snuit wil houden, zou ik het maar niet proberen Hou je dat voor gezegd? Je hebt me nog niet verteld hoe je heet. Wat kan jou schelen? Ik ben Pater Breitenspiegel. Ze noemen me de Knokpater. Hé, hey, ben jij Pater Breitenspiegel? De Pater Breitenspiegel? Nou, reken maar. De vent die meisjestad heeft gesticht. En wil je me nou vertellen hoe je heet? Aurora McDuckworth. Aurora May. Fijne naam. Ze noemen me Rory. Wie zijn ze? Binken. Welke, ik? Weet ik veel. Ik zie ze maar één keer als dus ik bof. Hoe is het, Rory. Ik zal jou eens wat vertellen. Iets dat ik nog niet weet? Reken maar. De wereld is niet zoals jij denkt dat die is, Rory. De wereld is zo hard als de kadetjes van verleden zaterdag. Natuurlijk is hij hard, maar hij is ook groot en mooi. Jongen, dat is mijn wereld niet. Hou hem maar. Mijn zegen heb je. Je hebt mijn zegen ook, Rory. Je wordt bedankt, maar ik ben een werkende vrouw. Ik wil je hier weghalen, Rory, dat wil ik. Waarom hou je je kop niet dicht? Heb je ooit de zon zien opgaan over de Alleghenies, Rory? Hij verschijnt als een grote rode lampion aan de hemel... en het is alsof hij tegen alle schepselen God zegt... sta op, sta op, hier ben ik weer lui, zegt hij. Ik heb de mensen warm gehouden aan de andere kant van de grote wijde wereld... maar ik heb mijn belofte gehouden... en nu ben ik weer hier bij jullie... Tot mijn oude makkermaan vanavond terugkomt. En jij zult daar neerknielen, Rory. Om die benzineblik te vullen bij de beek. En je zult zeggen, bedankt zoon. Het is fijn om je weer te zien. Nou. Jij bent mijn vriend. En die oude zoon zal zeggen, je hoeft me niet te bedanken, Rory. Ik doe alleen mijn plicht. S'morgen steek ik mijn lantaarn aan op de toppen van de bergen. En s'avond laat ik hem in de oceaan vallen. Ik doe mijn plicht, Rory. En jij? Hm? En jij zult glimlachen tegen die oude baas daarboven... en zeggen... Zeker, Mr. Zon, ik heb de stadslichten ver achter me gelaten. En dan zul je zeggen... Sorry, pa. Ik zie je nog wel eens. <laughs> het is mijn plicht om het kampvuur aan te steken voor het ontbijt in Meisjesstad. Dat schaft de poortmeid zal hij roepen. Wafels met stroop, ham, cornflakes... en een lekker sterk bakje koffie. En als het dan gaat regenen, Rory... Dan weet je dat het water die arme oude baas uit zijn mond loopt. Euh, ik voel een daar waar behoefte in me op komen... ...mijn tanden te poetsen. Sorry, pater. Je bent te laat. Zeg, kijk eens wat een loesje vent er nu binnenkomt. Herken je onze oude vriend niet? Zeg, praat alsjeblieft door. Wat is er aan de hand? Alsjeblieft, doe net of je me kent. Wie is die vent, Rory? Hé, hey, komt er nog wat van? Lieve hemel, ja. Ga er niet op in. Hé! Hey. Heeft er iemand hier oor aan zijn kop? Ja, ik. Hou het dan dicht, als je leven jullie vis? Hé, is. Hey, Jij dacht zeker niet dat je me zo gauw terug zou zien, hè? Wat doe je hier? Je moet nog 99 jaar zitten. Ze hebben me losgelaten, en ik alleen om jou te zien. Hé, hey, ken ik jouw gezicht niet uit de krant? Ja, zeker. Ik ben fotogeniek, hè? In Hollywood vechten ze om... Jij bent Tony Carabos. Ze hebben je niet vrijgelaten, jij bent hem gesmeerd. Oké, okay, wijsneus, ik heb mezelf vrijgelaten. Was verschil? Maar dat is onwettig. Hé, hey, met wat voor bolle boze geef jij je tegenwoordig af, Jube. Wat moet je, Tony? Ik moet een klein verschil van mening bijleggen... ...dat wij nooit hebben uitgepraat, baby. Weet jij nog die keer dat de ze kwamen... als je alsmaar naar het raam liep, omdat jij het zo warm had... Nou, of jij het warm had, smerig verraadster, vuile teveler. Zeg wat je te zeggen hebt en donder dan op. Wat ik te zeggen heb, kan ik niet met woorden uitleggen. Uh, wat bedoel je? Ik ben zo'n hoge Piet, schat, dat ik een gabber heb die het woord voor me doet. Doe je je gevolg om weg? Ja, je komt dicht. Zet je vergunning voor het vuurwapen? Welzeker, bisschop. Ik heb zelfs een diploma. Je durft me niet dood te schieten. Oh nee, dan zou je schuldig zijn aan moord met voorberechte waarden. Jij hebt het mis, Sinterklaas. Ik heb een goede advocaat. We oordelen maar één tegen als doodslag. Ditmaal niet. Hoe dat zo? Omdat ik in de rechtszaal zal zijn. In de rechtszaal, onder de groene zodenbroer. Ik pomp jullie allerlei vol Ik kan maar eenmaal sterven. En als ik ga, neem ik jullie mee. Het is nog niet te laat voor genade, Tony. Val op je knieën en laat je redden. Ben nee, je wel Geef je nog één kansje, hoor. En dan is het verhaaltje uit. In het leven van iedere vent komt er een tijd dat ik iets anders wil. Iets goeds, iets echts. Ik heb me bekeerd, meid. Je hebt je bekeerd? Wel zeker. Nadat ik jou heb gaan ga ik me bekeren. Ik ga een gokschip exploiteren voor de kust van Mexico. Zo legaal als de hel. Ik heb poen. Opa, poen. Een vent leeft niet even. Ik kan het eeuwige leven beërven, zelfs op de val. Houd daar alsjeblieft over op. Houd daar alsjeblieft over op. Houd het ik wil een kind. Wat? Een kind kan het gokschip overnemen als ik daar moeilijk gestoken ben. Doe je me een huwelijksaanzoek? Kan je het niet een beetje anders zeggen? Klinkt zo raar. Luister goed, luis. Ik ga met kerels, maar ik trouw niet met ze. Ik niet. Zo ben ik niet. Ik ben een klein mens en ik hou van kleine, simpele dingen. Ik heb het niet zo hoog in mijn kop. Ik ben klein en ik hou van kleine lui. Luid die zondags naar het stadion gaan en schreeuwen en hun hele ziel erin leggen. Luid die liefhebben en huilen en sterven langs de weg. Ik moet jouw grote ideeën niet, Tony Carabos, Want ze vreten je op van binnen als vuur. Zulke kerels als jij vertrappen de kleine dingen en de mooie diepe dingen en de grondwet van de Verenigde Staten. Ze moesten je brandmerken pal op je voorhoofd waar al die kleine lui het konden zien. Dit is de vijand in vormend rode letters. Heeft ze hem afgewezen? En er is nog iets. Thomas Jefferson heeft dus gezegd... Oké, okay, siste. Jij hebt erom gevraagd. Oh, nee. Geen sprake van. Geef mij de gevolg. Ja, smerig. Blijf daar staan. Nee. Nee, niet doen. Niet schieten. Je kunt mijn compagnon door op het godsgedomeneet. Vijftigduizend. Contant. En ik wil je belasting betalen. Ach, jij arm van het waard. Kind, ik ga de politie bellen. Maar eerst... Dan zijn wij, wij Mexico. Mooie wij. Maar eerst... En poem. Maar eerst... Maar... De van wagen. eerst zal ik jou ambijden lesje leren. Nee, hoe, oh nee, hoe oh nee, dat niet. Wel zeker, Samson doodde de Filistijnen met een En hij vond er nog verse ezelskinderbak, strekte de hand uit, greep ze en sloeg daarmee duizend man dood. Zo ambitieus ben ik niet, ik grijp ze even voor Oké, okay, jij hebt een hier. Hier. Nou, hier. hier, hier, hier. kijk naar mijn Hier, hier, hier. Jeetje. Maak je maar niet ongerust. Ik heb hem geen pijn gedaan. Oké, okay, feller. Jij wint. Wanneer gaan we? Gaan we? Naar Meisjestad. Ik heb me nog nooit zo'n godsdienstig gevoeld. Ga je echt mee? Wil je dit allemaal opgeven? Ik hoef niks op te geven. Het is de eerste dag dat ik werk. Bedoel je... Ja. Ik was verliefd op Tony. Oh ja. Hij zal mijn man worden en toen... Toen was het net of er iets in me brak. Heb jij de politie gewaarschuwd? Ja, ik heb hem de lik ingedraaid. En toen, toen was het leven hard. Daarom knipte ik een flink stuk van mijn rok af. Ik greep mijn lippenstift en mijn ogen zwart. Ik werkte met mijn heupen. Ik was klaar voor de eerste de beste vent die in mijn straatje kwam. En die vent was jij. Dan heb ik je gered. Van de schande gered. Daar ziet het wel naar uit, ja. Wat verlang jij van het leven, Aurora mee? Ik wil een vent die je kan respecteren. Ik ben stapelgek op je, Rory. Dat heb je wel begrepen. Je moet met me trouwen. Maar... Ik weet wat je denkt. Luister, mijn schat, mijn liefste. Ze noemen me alleen maar pater. Ik ben episcopals. Woepie! Hou me dichter je aan. Dichter. Mijn droomman, Mijn ark van Noach... Hmm, kus me, daddy-o Ah, daar ben je dan, Wesley Breitenspiegel Wie is dat? Waarom loop je me achterna? Is dat je meisje? Nee Je vrouw? Nee, mijn psychiater Laat dat meisje los, Wesley En ontspan volkomen mm, Goed zo Wat is er met hem aan de hand? Is hij gewond in de oorlog? Hij mag zich absoluut niet opwinden Wesley, denk aan niets aan helemaal niets. Beste kind, neem een goede raad van mij aan en laat hem verder met rust. Maar hij houdt van me. Hij wil me trouwen. Oh, een illusie, kind. Een projectie van het moederbeeld op jou. Heel vervelend. Hij probeert altijd met meisjes te trouwen. Het hoort bij zijn ziekte. Maar, maar meisjes, dat, ja, kind, zo is het nu eenmaal. Oké, okay, wise guy. Dat zal je niet glad zitten. Dat zal... Oh, nee. Ben jij daar alweer? Ik geef het op. Kolonel Breitenspiegel, u hebt me erg teleurgesteld. Wat? Waar is ze? Je hebt pech gehad, hè? Oh, ik, ik wil weer terug. Waarom? Het is een fijne meid, een echte goede meid. Maar ik zit helemaal in de knoop. Wat voor knoop? Ik wil terug om met dokter Paul Geister te praten. Zo gaat het als je romantisch bent. <laughs> Inderdaad. Coronel kom, kom. U bent mijn laatste kans. Ik wens niet dat het experiment mee te doen. Wat? Bent u niet verliefd op het meisje? Wat betekent het woord Liefhebben. Is het een realistische benadering van het leven om te beweren dat je verliefd bent? Alle mensen, je kunt het realisme ook te ver voeren. Maar kolonel, die vlasblonde krullen, dat sproete gezicht, die stevige en benen, dat gezonde lichaam, geschapen om kinderen voor te brengen. Kunt u die weerstaan? Goed, ik ga alleen om haar nog eens te zien. Om geen enkele andere reden. In welke periode wenst u haar te zien? Die tijd waarin ze ronde epauletten hadden met gouden kwasten. Goed, goed, kom. Wat een onbehouden kerel. Dat weet ik niet. Ik begin hem een beetje te begrijpen. Ik niet. Kan een man werkelijk verliefd zijn op zoiets fragiels, zoiets levenloos als een ideaal? Zijn we niet allemaal heen gegaan om elkaar de loef af te steken. Omdat we hadden gehoord dat het meisje mooi was. En niet om te veroveren. Ik vond haar zelf mooi. Stil, stil. Het is erg moeilijk om zestig jaar terug te gaan. Stil. Een warme zomerdag. Berkebomen. Een picknickmand. Op het gras, graskebomen. Een picknickmand op het gras met een enorme samouvaar. Een schommel voor de kolonel. Prachtig. Een kroketbal En gebogen over die bal, het meisje. Oh, kijk de schone slaapsterduus. Ze is weer een ingenue. En ze speelt krokket. Ik kan nooit onthouden of Tjechov op het ogenblik in Rusland verboden is of niet. Hé, hey, zien jullie Ikonenko in de pakkie? het pakkie. Ziet er niet erg vrolijk uit. Wat heeft hij in zijn hand? Lieve god, een brei werk. De zomer geworden. Wie had dat kunnen denken? Het is alsof de zomer slechts één enkel uur duurt als men krok speelt. Hm. Anatole Vovic wordt 38 op zijn volgende verjaardag. Hm. Neem me niet kwalijk, ik heb niet gehoord wat je zei. Het was niets. Ik brei een paar wanten voor Kolja, de hospitalsoldaat. Waarom doen we het? Zijn we verliefd? Verliefd? Op het leven. Het is zo belangrijk dat we de hoop niet opgeven. Ah, nu heb ik een prachtig punt gemaakt en er was niemand die het zag. Wat was dat? Een houthakker die een berg in boomveld. Het klonk als... Vrijdag regende uit in Garkov. Ik weet het. Omdat Grisha zijn paraplu in de kazerne heeft laten liggen... Na de dood van papa heb ik nooit meer een paraplu gedragen. Er waren er zoveel op de begrafenis. Regende het? Nee. Dan heb ik een steek laten vallen. Ik moet het allemaal weer uithalen. Ik heb me zo verheugd op gisteren. Het bouw bij Sadowski? Ja. Maar hoe het voorbij is, kan ik er me niet meer op verheugen. Ik ben niet gegaan. Ik ook niet. Ik ben hier gebleven. In de salon. Ik heb het horloge van de generaal gerepareerd. Ik was hier ook. In de eetkamer. Ik dacht. We waren alleen in huis. Ja. En ik heb niet geweten. Oeh. Verstoor ik er niet in? Maken de parkietjes elkaar het hoofd? ik een vrijage in de voyelle. Oh, lieve, lieve oom. Wat speelt mijn spriepje? Krok Maar slechts tot de avond wil ik wel, hè? En dan als de maan te komt rest er al, He? He? Heb ik me duidelijk genoeg uitgedrukt. Ik moet vanavond naar Moskou. He? He? Vanavond? Ze hebben mijn regiment in Kazachstan gegeven. Wat een schande. Ik ben er helemaal van in de war. De wegen van de autoriteiten zijn ondoorgrondelijk. Ik schiet graag op Meeuwen. Daar is het geluid weer. Er blijven niet veel berken over. Mijn arme, lieve berken. Dat is geen berk. Dat is Onisha. Die probeert zelf voor te plegen. Oh. Het is zo vernederend. Alles wat hij doet mislukt. Het is een schande voor de familie. Bovendien is hij officier geweest, dus het feit dat hij niet goed kan schieten, werd een blaam op het leger van het zaar. Maar, laat ik me niet opvinden, als je alles aantrok, waar zou je dan blijven, waar zou je dan blijven? Precies waar je nu bent. Lieve, lieve oom, waarom doet oom dat? Hij is verliefd. Op het leven, net als ik. Hij is verliefd op een zekere jonge dame, een lief spreeuwtje... ...dat haar jeugd doorbrengt met krokken spelen. Maar ik praat weer te veel, dat doe ik altijd. Ik, ik stoor jullie, hè? Hè? Stoor ik jullie niet? Over vijf of zeshonderd jaar... ...dan zal ik misschien gelukkig zijn. Ik zei dat ik jullie stoorde. Nu heb ik weer een steek laten vallen... Verdaai, kolonel, u doet uw best niet. Waarom zou ik mijn best doen? Heb ik niet gezien wat er met de ander is gebeurd? Ik geef u nog één kans. Wilt u haar verleiden of niet? Nee. Wilt u zelfs niet proberen? Nee. Ja, dan heb ik voor niets die saaie jurk aangetrokken. Aha. Je speelt mijn vrouw. Ik wist dat je zou komen als ik haar probeerde te verleiden. Wat heeft het voor zin? Ik zit liever rustig te breien in gezelschap van mijn roosje, dan dat ik jou oproep. Dit kan niet. Het spel eens uit. Afgelopen. Wel, dat is dan dat. Wat is er in godsnaam met die vent aan de hand? Deur en deur cynisch, als je het mij vraagt. Nee, dat ben ik niet met je eens. Ik vind hem gevaarlijk intelligent. Ik wil terug nu meteen. Ik zal het met Dalavan bespreken. Het is vreemd, maar die andere kerel vertrouw ik helemaal niet. Ah, mijn beste Ikonenko, Je hebt de fee iets gegeven om over na te denken. Ik ben bedroefd. Mooi zo, daar is Dalavan. En? Hebben jullie al een besluit genomen? Welk besluit? Willen jullie honderd jaar blijven en het nog eens proberen? ...of het opgeven en naar huis gaan. Ja, ik weet wat jij van ons verwacht. Jij wilt dat we hier blijven en opnieuw proberen haar te veroveren... ...want jij weet dat ze onbereikbaar is zolang jij er bent om haar te bewaken. Hoe weet u wat ik wil? Maar Karabos beseft ook dat de schone slaafste onkruikbaar is en daarom... Ja, wat wil ik dat jullie doen? Oh, ben je daar? Ja. Jij wilt dat wij terugkeren naar de wildernis van het normale leven... ...waar wij onze vrouwen voor jouw plezier kunnen bedriegen. Heel goed, heel goed. U weet alles. Ja, natuurlijk wil ik dat jullie teruggaan. En natuurlijk wel dan, want jullie blijven. Maar ik zal sportief zijn. Als jullie nog één keer willen gaan zitten... ...dan zal ik jullie je kantoor laten zien... ...met alles wat er daar op jullie wacht. Wat bedoelt u eigenlijk, meneer? Er is in onze afwezigheid toch niets gebeurd, is het wel? Oh, ja. Nou, vertel ook dan. De oorlog is toch niet uitgebroken? Nog niet. Is een van mijn superieuren uit Moskou gekomen terwijl ik er niet was om hem te ontvangen? U bent er dichtbij. Hebben we allemaal bezoek gekregen? Uh, ja, laat het ons van in vredesnaam zien. En hou op met die toespelingen. Zijn jullie allemaal klaar? Mooi zo. Alle mensen, er is iemand gestorven? Maak u maar niet ongerust. Dat is het cynisme van Garabos. Het behoort illustratieve muziek te zijn. Geen treurmuziek. Maak u gereed. Nu is het kantoor leeg. En nu... Mabel. Therese. Shirley. Olga. Ja. Na 2,5 jaar onderhandelen zijn de vier machten het eens geworden. Ze hebben uw vrouw verlof gegeven. ...om zich bij u te voegen. En wij waren er niet op ze op te halen. Dat u beweren dat u dat had gewild? Dat heeft er dus niets mee te maken, kerel. Het hoort zo. Waarom zeggen ze niks? Ze zijn toch zeker niet dood? Nee. Stop de muziek! Wij... Ah... Huh? Wat? We hebben blijkbaar niets meer om over te praten. Ja... Moet dat kind daar... Het <laughs> is uw kind... Praat niet zo'n onzin, hij is 2,5 jaar weg geweest... Eh, inderdaad... Oh, jij boze, boze vee... Moet ik daar wat opmaken dat ik niet de vader ben? Het spijt me erg, kerel. Dergelijke incidenten kan maar verwachten in moeilijke tijden... Wil je beweren dat het je niks kan schelen? Nou, ik zou van de scheiden... De vent opzoeken die er verantwoordelijk voor is... En hem de botten breken... Waarom zou ik dat doen? Beseffen jullie wel dat we hier al twee uur zitten... En geen taal of teken van de jongens... Nou, ze kunnen niet beweren dat ze de telegrammen niet hebben gekregen, want daar liggen ze op de tafel. Welke telegrammen? Wat kun je van mannen verwachten? Ik verwacht een minimum aan beleefdheid. Ten slotte ben ik een hardwerkende vrouw. Morgen moet ik naar Frankfurt vliegen, vrijdag naar Rome en zondag moet ik hier terug zijn. U zult niet veel van Rome zien in twee dagen. Ik ga niet naar Rome om te zien, mevrouw Sperro, maar om te werken. Ik ben redactrice van een aantal tijdschriften, waaronder Wife, een damesblad dat anders is dan anders een openhartig maandblad voor kinderen op de moeilijke leeftijd... ...en Think, een meer volwassen uitgave die zich bezighoudt met de psychologische aspecten... ...van het huwelijk in het algemeen en het ongelukkige huwelijk in het bijzonder... Mijn adviseur voor dit werk is Orlando Kisvaluri. De schoft. Een van de beroemdste psychiaters in de states. Oh, god, wat kletsen veel. En dan ben ik natuurlijk. Ik begrijp niet wat er nog te praten valt over het huwelijk. Bravo, Therese. Oh, ontzettend veel. Ik zit er door van mijn oren in het materiaal. Ik heb veel meer dan ik kan gebruiken. Het is altijd jouw ongeluk geweest, Honey. Maar je gebruikt het toch? Natuurlijk is het een grote steun voor me dat ik een man heb die psychisch labiel is. Hé. Hey. Zijn ze dat niet allemaal? Ik neem aan van niet. Ach, Mabel, houd toch je mond. In zekere zin wel, ja. Uit de statistieken blijkt dat de mannen gemiddeld 4,8 maal per jaar uitlaat zoeken... ...en de vrouwen maar 1,9 maal. Wat bedoelt u met uitlaat? Ontrouw. Uitlaat is een technische term in onze statistieken. 1,9 keer? Betekent dat dat je elk jaar slaapt met één man die niet je eigen man is? En dat nog eens met negentiende van een andere man? Wat een vreemde conversatie. Ik vind het allemaal onzin, het bewijst niet. Hoor, hoor. Statistieken. Een studie van het menselijk hart vertelt je veel meer. Daar ben ik het niet mee eens. Maar als jullie zin hebben om te experimenteren... laten we dan een kleine volksstemming houden. De hemel bewaar me. Dr. Schultz zegt dat een gezonde vrouw niets te verbergen heeft. Het interesseert me niet wat Dr. Schultz zegt... Zelfs als een vrouw niets te verbergen heeft, moet zij haar uiterste best doen om het te verbergen. Nou, maar ik ben modern. Het kan mij niks schelen of jullie weten dat ik een uitlaat nodig heb. Misschien meer dan anderen, omdat ik emotioneel betrokken ben bij mijn psychologisch werk. En omdat mijn man een interessant, ongewoon psychologisch specimen is. Dat is wel genoeg, sorry. Ze kan u niet horen. Hij heeft sterk infantiele, reactionaire neigingen. De schuld van zijn moeder natuurlijk. Wel, alle machtig. Die kant van Wesley's karakter bevredigt de zeer volwassen kant van mijn karakter niet. En daarom passen we niet bij elkaar. En natuurlijk moet ik de volwassen kant van mijn wezen ergens anders bevredigen. Dus heb ik een uitlaat nodig. Zo simpel als wat. Ik heb dit jaar drie uitlaten gehad. Wat? Hoeveel heb jij er gehad, Wesley? Twee, verdomme. Ik schaam er helemaal niet voor. Ik wil het best aan Wesley vertellen. Het zal hem interesseren. Dat lieg je. We zijn vrienden. Dat lieg je. Maar ik heb mijn mond weer voorbij gepraat. Dat is de eerste ware woord dat je hebt gezegd. En u, mevrouw Frappot We zijn hier toch met meisjes onder elkaar Wel, mijn man is een heel typisch man Heel vriendelijk, heel zorgzaam Behalve wanneer hij op iemand anders verliefd is Heel beschaafd, heel intelligent, heel knap Een heel aardige man Maar niet zo'n goede echtgenoot Haar edelmoedigheid is afgrijselijk Hij houdt van vrouwen Hij brengt zijn categorieën onder En hij kan bijna tot op de dag voorspellen Hoe lang een verhouding zal duren Ik hou erg veel van hem Oh, juist. Een hoog intelligentiequotient. En hoe reageert u daarop? Passief? Ik heb een overeenkomst met een zakenman. Een aanhier. Ach, was dat maar waar. Een vaste verhouding? Oh ja, al jaren. Geen scheiding? Ik hou van mijn man. Oh. oh, juist. Dat brengt ons gemiddelde op twee. En nu u, mevrouw Sparrow. Ik weiger hierover te discussiëren... Ik vind dat schandelijk. Meer dan schandelijk. Ik heb veel tact nodig bij mijn werk. Wilt u ons niets vertellen over uw man? Hij is een goede kameraad. Bent u nu tevreden? Dat zijn geen feiten, Sparrow. Zo was het ook niet bedoeld. Is hij uh, viril en veel eisend? Ik weet eigenlijk niet wat u bedoelt. Hij speelt cricket. Oh, sportief type. Zeer sportief. Als u het dan met alle geweld wilt weten... Bijzonder sportief. Als ik met hem wil praten, is hij op van het boksen, of van het touwtje springen. Oh, no, no. Oh, juist. En is hij in intellectuele opzicht een beetje droog, een beetje beperkt? Ik begrijp werkelijk niet waar u het over hebt. Desmond is beroepsofficier. Heeft hij andere interesses? Schrijft hij of schildert hij? Beslist niet! En hoe staat hij tegenover de vrouwen? U bent onnodig walgelijk. mevrouw... Dus, en uw ontrouw, hoe staat het daarmee, mevrouw Speil? Ik ben het vrouw! Gefeliciteerd, jongen. Het is niet helemaal waar, weet je. Ze wordt zo nu en dan dronken. Op het voorlaatste diner van mijn regiment heeft ze de commandant door de hele kazerne achterna gezeten. Het gemiddelde is nu 1,3. En u, mevrouw Ikonenko? Ze spreekt geen Engels. Madame, voel vous Je vrouw zegt niet veel, Ikonenko. Ze spreekt ook geen Frans. Mevrouw Ikonenko, willen ze bitte? Ze spreekt zelfs niet veel Russisch. Ze spreekt haast helemaal niet. Wat een zegen. Eh, nou ja, het, het bewijs van een uitlaat is in dit geval aanwezig. Dan pas het gemiddelde 1,25. Maar 0,65% verschil met het statistische gemiddelde. Zien jullie wel dat de cijfers niet liegen? <laughs> hebben jullie genoeg gehoord? Ja, ja. <laughs> En wat is jullie besluit? Gaan jullie terug? Ik laat me scheiden, dat ga ik doen Waarom? Wat bedoel je waarom? Heb je het er niet gezien? Ik zag en ik leed voor mezelf en voor ons allemaal Dat is sportief van je Maar denk erom Wij zien hen zoals wij onszelf zagen voor we hier kwamen Wat draaien de situatie is om Wat zouden zij hebben gedacht als een van onze gesprekken hadden gehoord? Wij... Wij kennen onze vrouwen niet en zij kennen ons niet. Hoe kunnen we dan ooit gelukkig worden? Jij kunt zeggen wat je wil en ik ga terug. <lacht> ik mag mee, wil graag, ik hou van haar, ja, maar niet op een speciale manier, begrijp jullie. Dat is al lang voorbij. Vlak voordat ik met haar trouwde was dat voorbij om precies te zijn. Maar ik wil mijn honden verschrikkelijk graag terugzien. Ranger, Thunderbolt en Black Havoc en dan... Ja, de hoofdredacteur van Fields zei dat hij graag een gedicht wilde hebben voor het kerstnummer. Dus u gaat terug? Ja, het spijt me dat ik je moet teleurstellen dan van alles wat je gedaan hebt. Ik zou je sergeant maken als je daar niet boven stond. Ik ga ook terug. Waarom? Uw vrouw? Colonel Sparrow. Randolph Sparrow. Colonel Desmond heeft gelijk als hij zegt dat de liefde voor zijn vrouw voorbij was vlak voor hij met haar trouwde. Maar als we bleven, wat zou er dan gebeuren? We zouden over honderd jaar wakker worden... En we zouden weer proberen de schone slaapte te verleiden. En we zouden weer falen. Vrienden. Kameraden. Jullie hebben mijn vrouw gezien. Ze is geen vrouw om op te poggen. Maar ik mag niet klagen. Ideale het wazen over. Ik heb wat opgelucht mijn plichten als Sovjet-officier. Haha, voortreffelijk. Ja, een verrassend intelligente betoog. Maar ik blijf. Wat? U was degene op, op wie ik het meest pleegde te kunnen rekenen. Oh, en mee. Luister. Ik heb mijn leven geleefd als een ontdekkingsreiziger in de wereld der vrouwen. Het is gemakkelijk, fascinerend en vaak erg mooi geweest... maar het was allemaal bereikbaar en daarom vergankelijk. Wat ik nog niet heb meegemaakt, is de jacht op het onbereikbare. Daarom wil ik me wijden aan de achtervolging van één enkele vrouw... die ik nimmer zal bezitten. Zwaanzin. Ik blijf ook. Hoewel mijn motieven niet duidelijk zijn... Er moet een tijd zijn geweest dat ik Shirley fantastisch vond. Maar nu ik hier ben geweest en nu ik heb gezien... hoe wij met z'n vieren van binnen in elkaar zitten... nu vind ik haar zo pretentieus en... en ik kan het woord niet vinden... ongevoelig. Ja, dat is het. Ongevoelig voor mijn problemen en voor de problemen van anderen. Ja, waar het op neerkomt, jongens. Ik heb rust nodig. Twee voor jou. Twee voor mij. Dat is redelijk. Goed dan. Colonel Breitenspiegel en Colonel Frappot. wij zullen jullie honderd jaar laten slapen. Jullie krijgen gemakkelijke bedden elk aan een kant van roosje. Neem nu afscheid als u daar behoefte aan hebt. Adieu, Amy. Ik denk dat je krankzinnig bent. Ik vind het leuk om mezelf te verrassen. Bon voyage, Desmond. Met... Adieu, Colonel Breitenspiegel. We hebben samen een hoop plezier gehad, jongen. Is niet zo. En nu, kolonels, wilt u zich naar uw bedden begeven? Veel geluk, kolonel Frappot. En jij ook. Mijn vriend. Adieu, Wesley, Keel. Ik kruip in de veren, des. Jou! Wat vreemd. Het is net alsof er een grote last van Wesley is afgevallen. Zeg, denk je dat we gek zijn dat we gaan? Nee. En we laten ze toch niet in de steek. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Wij hebben gelijk en zij hebben ongelijk. Ik hoop het van harte. Ik ook. Oh Wesley, moet ik een boodschap overbrengen aan je vrouw? En aan jouw vrouw en mee? Nee, dat is toch boerder. Maar ze zien hem nooit weer. Oh ja, dat is waar ook. We zullen een, een ongeluk moeten arrangeren. Een ongeluk? Hun verdwijning moet toch uh, verklaard worden? <laughs> de politie is veel actiever dan vroeger. Zelfs een honderd jaar geleden... Wat stel jij voor? Ik heb het. Kijk maar goed. Alle mensen. Jullie zijn allebei. Inderdaad. Dat heb ik knap bedacht. Dat zeg ik het zelf. Dan hebben ze het er lief uit als verpleegster. vindt u niet? Wat ben je van plan? Wij komen als dokter en verpleegster met de twee kolonels bij de controlecommissie. Rechtstreeks van de plaats van het ongeluk... Maar jullie moeten wel een ernstig gezicht zetten. Natuurlijk, ja, het mijne is altijd ernstig. Pardon? Dan zal ik de twee die blijven naar bed brengen. Stap ze maar lekker in. Een beetje muziek. Amy. Wesley. Slaap. Slaap zonder dromen. Sla, sla... Kom vrienden, er is geen tijd te verliezen. Terug naar de koude winden van de werkelijke wereld. Vooruit de lucht in. Weg, weg, weg, weg, weg. Wesley je? Nog niet. Als ik mijn hand uitstrek, kan ik de schone slaapster niet bereiken. Jij wel? Nee. Net niet helemaal. Dat hebben ze natuurlijk met opzet gedaan. En mee? Mm -hmm. Was het verkeerd dat we niet terug zijn gegaan? Oh. Wow. Wat heeft het voor zin om dat te vragen? Op ditzelfde ogenblik vragen zij zich af... of het verkeerd was dat ze niet gebleven zijn. De liefde van vier kolonels werd geschreven door Peter Justinov... en vertaald door W. Berg. Doornroosje werd gespeeld door Animals de leven. De Goede Vee door Fee Charone en De Boze Vee door Paul Deem. Koronel Desmond de S. Rinder Sparrow was Frans Zomers. Coronel Wesley Bruitenspiegel Paul van der Lek. Jan Borges speelde koronel M.E. Frappau en Pieter Lutz koronel Alexander Ikonenko. De burgemeester van Herzogenburg was Louis de Bree. Mrs Shirley Bruitenspiegel was Trudy Libosan. Madame Thérèse Frappau Paula Major. En Mrs. Mabel Rinder Sparrow werd gespeeld door Joke Hagelen. De door Anthony Hopkins gecomponeerde muziek werd uitgevoerd door het Radio Orkest onder leiding van Rolof Krol. De regie had Esther Vries Junior. <middels>